Dames en heren, heel hartelijk welkom op deze lezingmiddag verzorgd door Pentagram Boekwinkel. En natuurlijk een bijzonder hartelijk welkom aan onze spreker van vandaag, Daniel van Egmond. En natuurlijk ook aan Vera. De lezing van vandaag heeft als titel Kruis van Licht. En misschien heeft u zich afgevraagd waarom kruis van licht. Kruis van licht omdat Daniel van Egmond in onze laatste uitgave van de Rozenkruispers een voorwoord heeft geschreven. Dit boek, Spirituele Pasen en Pinksteren met als titel kruis van licht. Een voorwoord. Wat hij binnen een dag bij mij aanleverde. Zoals al dit soort dingen. Raakt aan het eind van zo'n periode van een boek samenstellen. Raakt iedereen op dreef. En dan moet er ook nog een voorwoord. En binnen een dag was dat voorwoord beschikbaar. En zo een bijzonder voorwoord. Spirituele kerst. Pasen en Pinksteren zijn online programma's die Pentagram Boekwinkel sinds december 2014 organiseert. En ook in het boek Spirituele Kerst heeft Daniel van Egmond een voorwoord geschreven. Kerst, de lichtgeboorte van de ziel. De ziel die opstaat, de innerlijke mens die gestoten gaat krijgen. Pasen. De opstanding van deze nieuwe ziel. Van deze werkelijke mens. En dan pinksteren de verbinding van geest en ziel. Deze drie hoogtijdagen. Kerst, Pasen en Pinksteren. Worden beschreven, de processen daarvan. In deze twee delen. Spirituele Kerst, Pasen en Pinksteren. Het kruis van licht kunnen we ons voorstellen als een verbinding tussen natuur en geest, tussen stof en geest. Die verticale inspiratie die wij daarna, als die verbinding tot stand is gekomen, uit kunnen spreiden naar de mensheid in de wereld. Over dit mysterie van Pasen zal Daniel van Egmond deze middag ons verder meenemen. Een heel hartelijk welkom en het woord aan Daniel van Egmond.